De stemmen zijn geteld. De 50 grootste zomerhits aller tijden zijn bekend. Binnenkort hoor je ze allemaal in de Zomerse 50. Maandag, 24 augustus. Op dit station. Kijk voor meer informatie op zomerse50.nl.